Met het NOS-journaal. CDA-leider Sibrand Buma pleit voor een nieuwe status voor vluchtelingen, de ontheemde status. Die tijdelijke status zou vluchtelingen duidelijk moeten maken dat ze na afloop van het conflict in hun land weer teruggaan. Dat zei Buma in het tv-programma Buitenhof. Volgens hem kan Nederland niet beloven dat iedereen met een vluchtelingenstatus voor de rest van zijn leven kan blijven. In de Oost-Oekraïnse stad Donetsk zijn zware bombardementen geweest. Volgens een BBC-verslaggever die in de stad is... bestookten de pro-Russische separatisten en het Oekraïnse leger elkaar vannacht. Over de schade of slachtoffers is niets bekend. Volgens NOS-correspondent David-Jan Godfra is het nu iets rustiger in het gebied. Er wordt nog wel steeds geschoten. Gisteren werden bij Donetsk meer dan 40 trucks en tanks gezien... die vermoedelijk zijn bedoeld om de separatisten te steunen. De DDR was volgens de Duitse bondskanselier Merkel een onrechtstaat. Dat zei ze bij de herdenking van de val van de Berlijnse muur vandaag precies 25 jaar geleden. Merkel, die opgroeide in de DDR, benadrukte dat de val van de muur mede mogelijk werd gemaakt door de democratiseringsbewegingen in andere Europese landen. Vanmiddag en vanavond zijn er allerlei feestelijkheden bij de Brandenburger Tor. Daar worden 1 miljoen bezoekers verwacht. De schietpartij van vannacht in Amsterdam was waarschijnlijk gericht op één persoon, zegt de politie. Er werd vannacht geschoten in een café in Amsterdam-Zuidoost. Er waren toen rond de 100 mensen in dat café. Vier raakten gewond. Twee van hen zijn licht gewond. De anderen zijn er erger aan toe. De dader of daders zijn spoorloos. In de eredivisie heeft Ajax de uitwedstrijd tegen SC Kambuur met 4-2 gewonnen. Kambuur zocht vol de aanval, maar Ajax kreeg na het eerste half uur de wedstrijd onder controle. Milik scoorde twee maal en had een flinke bijdrage aan een treffer van Davy Klaassen. Door de zegen verkleint Ajax de achterstand op koploper PSV tot één punt. De Eindhovenaren komen later vandaag nog in actie tegen Heracles in Almelo. Het weer, het is vandaag bewolkt met af en toe zon... later op de dag kans op lichte regen bij zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A12, utrecht Den Haag... tussen Bunnik en Knoopendunette, 2 kilometer. Op de A16 Rotterdam-Breda... van Knoopend Klaverpolder, 6 kilometer door werkzaamheden. Er is maar één rijstrook open. Tot zover de verkeersinformatie.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 Stop de ebola-ramp. Steun de Nationale Actie en geef op Giro 555. Hey! Listen up, jou! This room's a mama. Hit it! Zo aan het begin van de uur 2 van Sanford op zondag... op een zonnige zondagmiddag. Nogmaals, duidelijk. Goedemiddag, joh. Dit is van de Pasadenas en dat was Tribute Ride On. Wat gaan we in de tweede uur allemaal doen, Albert-Jan? Uiteraard, de hoofdmoot dat zal natuurlijk om half 4 plaatsvinden... want dan hebben we weer tijd voor de evenementenagenda. En er zijn natuurlijk de nodige evenementen... dit weekend nog en komende week... die uw aandacht verdienen. Dus ik zou zeggen, houdt u pen en papier bij de hand. Half 4, de evenementenagenda... Verder gaan we, volgen wij voor u de ajax Feyenoord in. Maar dan heb ik het over hockey. De hoofdklasse wedstrijd Amsterdam ontvangt in het Wagenerstadion Rotterdam. Dus de ajax Feyenoord van het voetbal. Maar dan bij de hockey. Amsterdam speelt thuis tegen Rotterdam. En staat momenteel met 1-1 gelijk. Want zojuist heeft Amsterdam uit een strafkorner weten te scoren. Maar in de tiende minuut kwam eerst Rotterdam op een 1-0 voorsprong. Maar goed, die stand is weer gelijk getrokken. Verder natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort en veel zomerse muziek. Ja, zeker. Nou, ik ga eens opzoeken. Hoor. De zomerse platen komen eraan. Marius, deze. Hier is kat en papa Ute. Tell me where did he come from? The not waar.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 But you'll believe En ineens hoorden we deze single bij onze collega Jaap Koper. Dan denk wij, nou, die kunnen we ook wel eens gaan rijden over, John. Zo is het gegaan, hè? Zo is het gegaan, toch? Zo is het gegaan. Lekkere muziek. de Kat en Papa Ote, Uiteindelijk uh, uit het origineel van de single van Stromae en Papa Ote. Ja, aan het begin hebben we het beloofd, hè. Van uh, uur twee van de uh, op zondag. Ook heel veel zomerse uh, muziek onderweg. Moest ik even een keuze maken. En de keuze is gevallen op deze... Here is the Root Syndicate and the Mockingbird Hill. ...van het uh, World Syndicate, joh, de, de Mockingbird Hill. Ja, gaan we gaan weer eens even wat uh, aandacht besteden aan nieuws. Ik laat me graag uh, verrassen door de redactie van CFM. Goedemiddag. Goedemiddag. We gaan golven. Uh, want vanmorgen was ik alweer vroeg uit de veren. Want toen werd de vierde dag uh, verspeeld van het Shanghai Open. En ook golfer Joost Luiten nam daaraan deel. Joost Luiten heeft zich in de laatste ronde van het HSBC Champion in Shanghai... ...in de middenmoot weten te handhaven. De golfer uit Blijswijk ging rond in 71 slagen... en steeg van de 30ste naar de 28ste plaats. Luiten eindigde met een totaal van 288 slagen. De zegen ging uiteindelijk naar Bubba Watson uit Amerika. De Amerikaan was in de play-off te sterk voor de Zuid-Afrikaan Tim Clark. Hij verraste zijn enige overgebleven concurrent met een eagle op de laatste hol. Beide golfers hadden 277 slagen nodig voor de vier rondes. Dat zijn dus in totaal 72 holes. Maar het grappige was, naar de reguliere uh, 18 hols van de laatste dag... sloeg uh, Boba Watson zijn tweede bal op een par vijf in de, in de bunker. En hij stond twee slagen achter Tim Clark. Mm -hmm. Maar wat doet hij? Hij slaat hem uit de bunker, in het gaatje. Hey. Dus hij maakte een eagle op de 18e hol. Waardoor hij ook op min elf kwam, dezelfde score als uh, Tim Clark liet noteren na 72 holes. Dus vandaar. Dat er een playoff werd gespeeld. En die, die Boba Watson dus uiteindelijk in zijn voordeel beslechtte met een prachtige birdie put. Hier is Rickston en me and my and my broken heart. Van de Chloé Estefan, oftewel de Maëlli samen zien. daar met de Bad Boys. Watch out for Bad Boys? Zo is het. Het is zes uh, voor half vier geworden. Laten we even gaan kijken naar de ruststanden van de wedstrijd... die vanmiddag om half drie gestart zijn in de Eredivisie. En in uh, een van die twee wedstrijden is al uh, behoorlijk gescoord. Ja, zullen we die eerste wedstrijd nog even meenemen? Ja, natuurlijk. We oh, dan komen we straks nog wel even Tuurlijk. terug. Nee, om half drie begonnen. zijn... Uh, Vitesse uh, tegen Feyenoord. En dat is een tussenstand van 0 tegen 0. Nou, de wedstrijd waar heel veel gescoord is uh, in Mieros... is uh, FC Dordrecht tegen FC Twente. Daar staat er 0 tegen 4. We hebben het over Ruststand, hè? Ja. Dus niet te geloven. Dus als het 8-0 wordt, hè, maal 2, nou, dat is maar... een mooie handbaluitslag. Maar we gaan even terug naar de wedstrijd die om half 1 begonnen is... en inmiddels is afgelopen. Dat was SC Kambuur, thuis ontving uh, thuis Ajax. En dat werd een 2 tegen 4. Maar wat lees ik nou uh, net even uh, als bericht? Tientallen gewapende Ajax-hooligans opgepakt in Zwolle. Oh? Bij een confrontatie tussen supporters van Ajax en Pec Zwolle... zijn vanmorgen 36 hooligans opgepakt, onder wie 31 Amsterdammers... Tijdens de wedstrijd Pec Zwolle FC Groningen kreeg de politie eh, zaterdagavond meldingen dat er iets aan de hand was rondom het Zwolse IJssel Delta Stadion. Er bleek een confrontatie gaande tussen supporters van Ajax en Zwolle. Beide groepen gingen elkaar te lijf met alle handen slagwapens, stokken, metalen pijpen en biljartkeus. Ook werd er gegooid met stenen en glaswerk. Uiteindelijk zijn 36 mensen aangehouden, onder wie 31 Ajax-aanhangers uit Amsterdam en omstreken en 5 supporters van Zwolle. Tegen hen wordt proces procesverbaal opgemaakt. Wat de Ajax-fans in Zwolle deden, kan de politie niet zeggen. Mogelijk waren ze onderweg naar Leeuwarden... voor de wedstrijd van Ajax tegen Kambuur vanmiddag... eerder deze dag verspeeld. Maar dat is ook sport. Het heeft helemaal niks met, met voetbal sporten. te maken. He? Helemaal nee. niks. Nee, dus wat, hoe die Ajax-hooligans dan in Zwolle zijn gestrand... mag Joost weten. We laten het even hierbij en uh, we blijven gewoon de wedstrijden volgen... die vanmiddag om half drie gestart zijn in de Eredivisie. En hier is Nielsen. Ik mijn kop in het zaad.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 voor jou, de beet is ook voor jou Lekere muziek, hè? De Nielsen en kop in het zand. Nou, zo meteen gaan we bij kijken naar de evenementen van de komende dagen. Maar eerst Elton John en Kiki D en Don't Breaking My Heart. Van met juist Elton John en Kiki. En Breaking My Heart. Het is tijd voor de evenementagenda. Welke evenementen vinden er de komende dagen allemaal plaats hier in Zandvoort, Albert Jan? Ja, terwijl uh, jazzminnend uh, Zandvoort momenteel van een concertmatig optreden uh, geniet van Greetje Kouwveld. In de krocht gaan wij kijken wat er allemaal nog te doen is in en rondom Zandvoort. Zo zult u vandaag uh, wellicht mountainbikers voorbij hebben zien komen op het strand met een tijdens de strandrace van over 130 kilometer... per mountainbike of motor van Hoek van Holland naar Den Helder. Gaan we door naar de woensdag. Dan is het weer tijd voor filmclub Simon van Kolm presenteert. En dat is allemaal in het Circus Zandvoort aan het Gasthuisplein nummer 5. Deze 12 november om half acht begint dat. De entree is 7,50 euro. Filmclub Simon van Kolm presenteert. Meer informatie over het programma kunt u kijken op www.circuszandvoort.nl www.circuszandvoort.nl En we hebben ook een kunst zonder grenzen. En dan hebben we het over het Zandvoortsmuseum aan de Svaluweestraat uh, nummer 1. Vanaf 14 november tot en met 21 december. Het Zandvoortsmuseum heeft een verrassende tentoonstelling samengesteld. Van 14 november tot en met eind december. Kunt u genieten van een aantal kunstenaars met diversiteit aan objecten. De entree per persoon is 2,25 euro. En kinderen tot 18 jaar zijn gratis. Gaan we naar 14 november, dan is het weer tijd voor de pubquiz. En dan hebben we het over Café Koper aan het kerkplein nummertje 6. Dat begint allemaal om 9 uur. En meer informatie over deze pubquiz kunt u vinden op www.cafékoper.nl. Www we blijven even bij Café Koper, want het is weer tijd voor de Spaanse tapasweken. Het is tijd voor de warme weken in het kopertje. Fred duikt weer drie weken in de keuken en kookt dagelijks in de Spaanse sterren van de hemel. Dat allemaal, die Spaanse tapasweken in Café Koper van 15 november tot en met 7 december. Gaan we naar 16 november, dan is het weer voor Classic Concerts. En wel het Symfonieorkest uit Haarlem. Op zondag 16 november het concert van het Symfonieorkest Haarlem onder leiding van Nicolas Devons. Een half uur voor aanvang van het concert is de kerk geopend en het begint allemaal om drie uur. Meer informatie over uh, het hele programma Classic Concerts... en ook met name het Symfonieorkest Haarlem... kunt u teruglezen op www.classicconcerts.nl. www.classicconcerts.nl En ja, we zijn het al aan het begin van, uh, van dit programma. Op 16 november is het zover, want dan komt Sinterklaas. Die zet voet aan wal in Zandvoort. En uh, het is gelukkig weer zover. Sinterklaas maakt, van, maakt op deze 16 november zijn intocht in Zandvoort aan Zee... Om 12 uur komt de goedheilig man met zijn pieten en met zijn radio Piet wellicht aan op het strand van Zandvoort aan zee ter hoogte van de rotonde. Daarna gaat hij te paard door de kerkstraat naar het raadhuis waar de burgemeester hem ontvangt en de kinderen liedjes gaan zingen. In de Korver sporthal komt de Sint natuurlijk ook kijken naar de kinderen die meedoen met het Sinterklaas spektakel. De kaarten hiervoor zijn te koop bij Bruna Balkenende aan de Grote Krocht, Pluspunt in Nieuwnoord en Snackbar de Oude Halt. En dus 16 november komt die Sinterklaas in Zandvoort. En ik en... heb ook nog een nieuwtje voor je trouwens, Albert-Jan. Dat weet jij nog niet eens. G uh, verras me. Ja, er zijn waarschijnlijk ook uh, radio pieten aan boord van de boot. Oh ja? Als hij aankomt. Oeh. Ja. En dan gaan we natuurlijk uh, proberen contact mee te krijgen. Ja, en op die 16 november begint Zandvoort op zondag. Speciaal daarvoor om 12 uur. En Dan kunnen we een live verslag doen. Gaan we doen. 16 november, Sinterklaas in Zandvoort. Oké, okay, dat was hem. Dat, dat was hem. Dat was hem. <laughs> Oké, <Okay. laughs> wil je er even meer te nalezen? Download dan bijvoorbeeld de CFM Sofort app. En hier is Pitbull. Mr. Worldwide infinity. <laughs> you know the roof on fire.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 This way. I was born in a plane. In my head. Mama said that every woman knew my name. the best That's right. you've ever had, right. if you think I'm burning out, I never am. Blik op jouw zaterdagavond, stappersavond. samen met een van de meest populaire dansplaatsen van dit moment. De single van Pitbull, samen met John Ryan. Je hoort er, inderdaad Fireball. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. Is hier Andrew Gold en de Lonely Boy. Dat was de single van Andrew Goldfjord, de Rougel, the, the Lonely Boy. Ja, we gaan nu eens even kijken naar de Eredivisie. De wedstrijden zijn inmiddels hervat na de rust. En dan hebben we het over een tweetal wedstrijden... die vanmiddag om half drie gestart zijn. Allereerst, Vitesse ontvangt thuis Feyenoord nog steeds 0 tegen 0. Nou, dan gaan we FC Dordrecht tegen FC Twente. De mensen die het net nog niet gehoord hebben... er is flink gescoord door FC Twente. Daar staat het 0 tegen 4. En natuurlijk luisteraars om kwart voor vijf de klapper van de dag. Heracles Almelo ontvangt thuis PSV. En dan hebben we nog een tussenstand van de hoofdklasse hockey. Amsterdam-Rotterdam, de nummer drie tegen de nummer vijf. De Ajax-Feyenoord in de hoofdklasse heren. Momenteel een tussenstand van één tegen twee. Rotterdam leidt met twee goals tegen Amsterdam één. Oké, okay, een verzoekplaats. We draaien hem even speciaal voor Martin. Ja, die horen hem gisteravond echt van. Leuke plaats om weer terug te horen. Charlie Rich is hier. Hey. Did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did.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 Dat was hem inderdaad. De single van Charlie Ritz en The Most Beautiful Girl in the World. Nou, als we toch met een beetje rustige muziek bezig zijn... nou, dan mag deze ook zeker niet ontbreken. Eén van mijn favoriete platen. Hier is Marillion en Kaylee. Jan? Goed gekeurd. Oké, okay, heel goed. Je hoorde uh, Marillion, de single Kaylee. Ja, Serious Request uh, in Haarlem gaat eraan komen. Nou, zijn er heel veel Sanforders die op dit moment... met allemaal uh, leuke, ludieke acties uh, bezig zijn, Albert-Jan. En krijg er net weer eentje binnen. Die wil ik toch wel even vertellen. Via de Facebook-site 24 uur vieniel voor Serious Request. Ja, dat is een actie van uh, Nop Bijners. Die heeft dat uh, opgezet gaat allemaal plaatsvinden in Laudel en Hardy aan de Halterstraat. 24 uur achter elkaar gaat daar vinyl gedraaid worden. Dan heb ik nog een nieuwtje voor jou. 24 uur achter Ja, nee, maar is deze even ja, afmaken. Okay. Ja, ja, ja. Van uh, 12 december om uh, 12 uur in de nacht gaat het beginnen... tot 13 december in de nacht. Ja, je leest goed. 24 uur wordt er uh, alleen maar platen gedraaid van vinyl. Nou, wat is nou de bedoeling? Uh, jij neemt je eigen plaat mee... Naar uh, Laura en Hardy. Die gaat daar gedraaid worden. Daar moet je wel wat geld voor betalen natuurlijk. Maar Tuurlijk. dat gaat naar uh, Serious Request toe. En de plaat, die krijg je ook wel weer terug hoor. Dus daar oh. hoef je je geen zorgen over te maken. Oh, wat een lange... Vanaf uh, 12 december midden in de nacht tot 13 december. 24 uur. Viernieuw in Laurel en Hardy. Leuke actie. En tegen de tijd, vlak voor de actie, komen ze nog in het nieuwe CFM-programma Zandvoort draait door. Iedere vrijdagavond live van 7 tot 9. Nee, van 5 tot 7 moet ik zeggen, sorry. Van 5 tot 7 Zandvoort draait door. En tegen de tijd dat die actie gaat uh, lopen... komen ze met uh, een afvaardiging, komen ze hier... vertellen wat er allemaal nog staat te gebeuren tijdens die vinyl... Uh, dus jij uitzending. wist het ook al? Uh, jij een nieuwtje, ik ook een nieuwtje. Ja, Oké, okay. helemaal ja, goed. Goed, terug naar de sport. Terug oh, naar... Ja, jij wil even sporten. Okay. Uh, terug naar uh, de Volvo Ocean Race... Een uh, reis rond de wereld die op uh, 4 oktober jongstleden begon... met een uh, zeilrace in de haven van Alicante. En op 11 oktober uh, vertrokken ze naar uh, de eerste tuss tussenstop... en die was in Kaapstart, Kaapstad, Zuid-Afrika. En Team Brunel is op de derde plaats geëindigd... in de eerste etappe van de Volvo Ocean Race 2014-2015. Schipper Bouke Bekking en zijn mannen hadden 25 dagen en 7 uur nodig... om de 6487 mijl ongeveer 12.000 kilometer lange etappe naar Kaapstad te voltooien. Een keurige derde plaats van de zeven boten. En uh, ze zijn dus nu in Cape Town. Het is nu even rust. En om 15 november begint er weer een importrace in Kaapstad. Dat is dus gewoon in de haven van Kaapstad. En op 19 november vertrekken ze dan richting Abu Dhabi... En dat is ongeveer 6125 Nordic Miles. En een tip uh, voor de mensen die uh, van de zeilen houden... download deze app van de Volvo Ocean Race... dan kun je dagelijks de ontwikkelingen volgen... en de tactische manoeuvres van de zeven boten ook uh, visueel uh, bekijken. Oké, okay, we hadden het net over die uh, 24 uur vinyl. Hè? Jij ziet uh, me zoeken. Ik denk even snel vinylplaten opzoeken. En snel gaan draaien, een van mijn uh, favoriete platen. Die gaat er uh, aankomen tot aan het uh, nieuws en weer van 4 uur. Schrijf dan vast in je agenda binnenkort ook meer informatie bij CFM over deze actie. Tijdens Samvoort draait door <tus> tussen 5 en 7 op de vrijdagmiddag. De actie van uh, Laura en Hardy 24 uur vinyl van 12 uur middernacht om 12 december... Tot 12 uur de volgende nacht, 13 december. december. En al het geld wat daarbij opgehaald wordt gaat dus naar het goede doel. We hebben het over de actie van Series Request in Haarlem dit jaar. Dus daar gaan we zeker een kijkje nemen, toch? Tuurlijk. Oké, okay, het volgende uur komt eraan Zandvoort op zondag... met onder meer het gedicht van de week, het dier van de week. We blijven eerder de Divisie volgen en nog veel en veel meer. Nou, dit is mijn vernieuwplaats. De Limit is hier. Too. It takes me back in time